1 Uur. Sophie Verhoeven met het NOS-journaal. In Den Haag wordt gedemonstreerd tegen de uitzetting van de Armeense kinderen Howik en Lili. Zij moeten voor aanstaande zaterdag Nederland uit zijn. De moeder van de kinderen is al eerder uitgezet. De kinderen zijn al 10 jaar in Nederland en spreken geen Armeens. Staatssecretaris Harbers wil geen uitzondering maken voor de twee. Verschillende rechters hebben geoordeeld dat ze uitgezet mogen worden.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 De verhalen over het privéleven van Alexander Pechtold... hebben geen invloed op zijn positie als partijleider van D66. Dat zegt partijvoorzitter Demmers. Gisteren schreef Pechtolds ex-vriendin Anne Lok... dat hij na de beëindiging van hun relatie dreigt karaktermoord op haar te plegen... en haar als labiel weg te zetten. Ze legde daarom haar functie als duo-raadslid in Meppel neer. Demmers vindt het geen partijzaak. Wij gaan niet over het privéleven van Alexander, zo zegt ze. Ze zal hem dan ook niet om opheldering vragen. Archeologen hebben in de Utrechtse nieuwbouwwijk Leidse Rijn... een bijna 2000 jaar oude weg blootgelegd. Deze Romeinse A1 was een belangrijke verkeersader... en dateert volgens een archeoloog van ongeveer 150 jaar na Christus. Al in 1997 vonden gravers de eerste delen van de weg van grind. Maar pas onlangs is de weg voor het grootste deel opgegraven. Volgens de onderzoekers moet het aanleggen van de weg... veel tijd en energie gekost hebben. Er liggen grote hoeveelheden grind... die ooit met schepen moeten zijn aangevoerd. Het weer dan nog op veel plaatsen bewolkt en regenachtig... soms met onweer en veel neerslag in korte tijd. Later vandaag vanuit het westen geleidelijk droog...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 Zin in Zandvoort is zin in ZFM. -M -M. Met nu ZFM luncht. De vijf minuten van de Kik. Deze vijf minuten vanmiddag neem ik over van mijn collega Dolly en Pierik. Want ik doe haar donderdag. En Dolly belicht in deze vijf minuten... wat er uh, in de 70 70er jaren... op deze datum, dus 6 september... in de top 40 stond. Ik heb voor mij... op de zesde plaats... Three Times the Lady van de Commodores. Ik heb voor mij op de vijfde plaats... You're the One That I Want... van John Travolta en Olivia Newton-John speelde in die tijd natuurlijk, want op de vierde plaats... Greece door Frankie Valli. Op de derde plaats The Eve of the War van Jeff Wayne. Op de tweede plaats Follow Me van Amanda Leer. En hier zie je opeen You're the Greatest Lover van Love. En Love is de voor ons alle bekende Nederlandse popgroet uit de jaren zeventig met toen... Marga Scheide, Joze Hoebee en Patti Brard. In 1980 werd Patty vervangen door Ria Tielsch. De voormalige leden van de groep zijn Diana van Bierlo, Michelle Gold en Karine Le Mans. Trouwens, sinds 2015 is Love weer actief met Marga Scheide, Joze Hoebee en Ria Tielsch. Maar nu gaan we luisteren naar You're the Greatest Lover van Love. 1978, week 38, 40 jaar geleden op 6 september. That I found her Holding Jim Loving him Sue came along Love me strong That's what I thought Me and Sue That dad too Zat mijn draadje vast. Dat is het nadeel van lange draadjes. Die zitten nou dan wel eens vast. Ja, dan ja. raken lusjes in. Ja, lange draadjes. <laughs> Goed, maar dit gaan we doen: Artiest in het Licht. Ja, en wie had je gekozen, Ben? Ik heb vandaag gekozen: Yvonne Christine Thelma Pai. Oh, dat is de jongere zus van Patricia Pai. Ja. En die kennen wij alle als Yvonne Keely. Keele, zij is in Rotterdam geboren vandaag 6 september 1952. Dus zij is 66 jaar geworden. Zo. Wij feliciteren haar hartelijk. Nou, fijn. Um, Yvonne Keely wilde aanvankelijk laboranten worden. Begin jaren 70 woonde ze in het Verenigd Koninkrijk... waar ze een relatie had met de Britse zanger Steve Harley... van de popgroep Steve Harley en de Cockney Rebel... In 1971 nam zij onder uh, de naam Yvonne Christie het nummer One Way Ticket op... en in 1972 uh, maakte ze onder haar artiestennaam Honey Pie... samen met haar zus Patricia de single I Believe in Love. Het experiment eindigde in hetzelfde jaar... en toen ze in 1974 zelf echt een plaatje mocht maken... wilde de plaatsgenoot om verwarring te voorkomen met haar toen al populaire zus Patricia... en Harley bedacht daarop het pseudoniem Kili... Zij liet zich sindsdien ook zo door haar vrienden noemen. Yvonne Keeley scoorde in 1977 in Nederland een grote hit... met het nummer If I Had Words... dat ze samen met de Britse zanger Scott Fitzgerald zong. Het nummer is afgeleid van het My Stoso van de Symfonie 3 van Camille Saint-Saëns... en het stond wekenlang op nummer 1 in de top 40 en de Nationale Hitparade... Bovendien werd het op een na best verkochte singles in Nederland. De jaren daarna nam ze nog een paar singles op, waardoor, waaronder We Got Love, Thank You en Dim the Lights. En vanaf 1983 vormde Kelly samen met haar zus Patricia en in een steeds wisselende derde zangeres het trio The Star Sisters. In mei 87 stond Kelly in een Nederlandse playboy. In 88 ze, uh, presenteerde ze nog een radioprogramma. Kortom, Kili heeft een geweldige carrière en zij trok ook samen met haar zusje in 1992 met zwager Adam Curry naar de Verenigde Staten, waar zij persoonlijk assistent werd van Curry. Van 1996 tot 1984 heeft zij samen met Ron Sint-Nicolaas het programma Kili in de Middag op Radio Rijnmond en verder was ze in 1997 een regelmatig terugkerende vervangster van Sanne van Boswinkel in het middagprogramma op diezelfde zender. In 2004 is zij beëdigd als, bui, als buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand... voor de gemeente Schiedam. Dus u kunt u nu door Yvonne Kili laten trouwen. Maar laten wij met plezier terugluisteren... naar het nummer met Scott Fitzgerald. En daar moet ik bij vertellen dat dat nou in hetzelfde jaar was... waarop ik daarnet Luf eventjes uh, weer in onze herinnering heb teruggebracht... 1978, want toen stond dit nummer werkelijk vanaf januari tot maart, april... op nummer 1 in de Nederlandse Hitparade. Yvonne Kili, dus de zuster van Patricia Pai. En ik weet wat het is om een zuster van een beroemdheid te zijn. Maar hier is zij. If I Had Words, Scott Fitzgerald en Yvonne Kili. Er nog een heel jonge score ook achter, geloof ik, als ik het goed heb. Dat clipje, dat kennen we natuurlijk allemaal nog. En iedereen... <laughs> Ontzettend dat de klassieke muziek toch zo misbruikt wordt. Dat is niet vreselijk. De orgel overigens, van saint saëns zo heet je het. Ja, die yes, derde symfonie. Ja, saint saëns heet die man, Cabille Kabil saint saëns Ah. En die heeft zijn derde symfonie. En dat, dat thema uit het derde deel daaraan. Waarin dat heette de Orgelsymfonie. En dat is heel majestueus. En heel prachtig, mooi. Ik heb het wel eens gedraaid in ons programma CFM Klassiek. En ik zal dat binnenkort nog maar, maar eens een keer doen, denk ik. Dat is erg mooi. Ik heb er, eh, Om weer pracht... even bij te komen van deze Ja, van deze ellende. Bewerking. <laughs> <laughs> nou, dat is allemaal wat. Hé, hey, ik heb nog een artiest in het licht vertel? Ja, ja, ja. Nou, ik vind dat... Ja, ik we doen er eigenlijk maar twee normaal, maar ik vond toch dat deze niet mocht ontbreken. Nee, zo'n icoon deze man. Nee, de artiest in het licht. Juist. De heer was een keel zo groot als een olifant. Wie een zaak ging pijlsnel aan de kant. Zo'n viertig jongen leeuwen wonen hier in de achterhoek. En die stond bekend als de schrik van het hummelse brood. In de oorlog zat hij in een verzet. Maar door wie het toen al niet meer zo opgelet. En bij de meesterluik kon hij geen goed meer doen. Met drank in de butte, dank en ik geen fatsoen. De beer is last, iedereen schreeuwt kikut. De weer is los, alles weg in één minuut. En als ze bij de steun wat geld kreeg, was ze zo blij. Dan kocht ze een lever, was bij de slageree. Dat was in ontbijt, zijn lunch en diner te gelieven ze wil constreuten, dan was ze de koning te riek. De beer is last, en de skippers doen ze elkaar. De beer is last, een ziekenwagen met braka. Voor hij ooit was geweest, was het biljart van de plaats en de eigenaar op de fles. Het was net een orkaan, zo ging iedere keer. En iedereen maakte dat hij weg kwam voor de beer? De beer is los, iedereen schreeuwt me Los, alles weg in één minuut. De beer is los, de Hij skippen stoest uit elkaar. De beer is last. Ziekenwagen met braak Dat is toch typisch zo'n icoon wat niet mag ontbreken, hè? die man. Ja, de, de, de uitvinder van de boerenrock in Nederland. De, uh, zij waren de eerste die daar, uh, die daar mee kwamen. Nou, er waren wel eerder artiesten met uh, een, een dialect, zeg maar, in een streektaal, zou ik het, zou ik het zo zeggen. Maar uh, hij was echt de eerste met de boerenrock en het begon natuurlijk allemaal met oerenhart... Uh, met Normaal, want dat was zijn beentje natuurlijk. Uh, maar ik even, dit was eigenlijk een stukje solo van hem, uh, zonder Normaal. En het liedje dat heette De Beer is Los. Nou, dat uh, prachtige tekst en natuurlijk typisch Benny Joling. Want uh, er is er maar één die zo kan zingen als hij. Bernard Benny Joling, zo heette hij. Hij werd geboren in Hummelo. Nou, dat ligt natuurlijk in de Achterhoek, Hummelo. Hm. En dat gebeurde op 6 september 1946. Nou, ik zei het al, de voormalige zanger van de Achterhoekse... Uh, rockgroep Normaal. Nederlands oudste streektaal rockband, zal ik maar zeggen. En wat u misschien niet van hem weet, en wat ik dus wel weet, ja, internet weet alles, uh, na de middelbare school lopen te hebben, uh, te Doetinchem verhuisde Joling naar Enschede, om daar vervolgens een opleiding te volgen aan de kunstacademie. eh, uh, uh, Artes et Art Design Enschede. En mede hierdoor heeft hij ook nog een tijdje les gegeven... Uh, bij, in Hengelo, bij Scheppende Handen... een uh, kunst-educatiecentrum in Hengelo, zoals ik al zei. En tegenwoordig, uh, en tegenwoordig is dat het Crea Centrum voor Kunsteducatie. Nou, niet te geloven. Is jo, Jolink is een van de oprichters en de zanger van de Roemruchterband Normaal... Uh, en uh, nou ja, die zijn natuurlijk verantwoordelijk voor... A, ah, een aantal verschrikkelijk leuke liedjes. En ook voor de term hukken. Ja, met een H, hè. <laughs> hukken. En dat is gewoon... <laughs> dat is gewoon meebleren en bier gooien. Nou, dus als je bij... Uh, normaal was, dan moest je niet in je beste kleding gaan... wat gegarandeerd dat je wel ergens een keertje een bierdouche kreeg of zo. Dat, uh, ik ben er zelf nooit bij geweest, hoor. Maar nee. ik weet dat dan weer van... Uh, Mensen die daar wel bij geweest zijn. Ik ga daar niet bij staan, natuurlijk. Dan ben ik een persoon. <lacht> Goed, um, dat was Benny Jolik dus. Vandaag 72 geworden. Nou, Benny, van harte gefeliciteerd, jongen. Ja, hoor. Ik, ik weet wel. niet hoe je dat in het achterhoek zegt, maar uh, we houden het er even bij. Hey. It's a long way down. I keep burn out, like the fires that rage in my head, and it's a slow cry out when you've got so many tears you could die, and it's a long time to wait when you take all my tears away, my body. Like the fires that burn in my soul It's a cold, dry town When I got nowhere Het heet Dan Owen en het is nieuw en het nummer dat heet Hideaway. Nou, weten we dat ook weer. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door Pep Zwerus. In de hele provincie Noord-Holland hebben bijna 900 mensen... die vorig jaar zijn betrapt met illegaal vuurwerk... waarschuwingsbrieven gekregen... De politie wil met die brieven voorkomen dat mensen dit jaar opnieuw in de fout gaan. Bij iedereen die de brief krijgt is tussen januari 2017 en mei van dit jaar vuurwerk in beslag genomen. Een derde van de aangeschreven mensen is minderjarig. De brieven voor kinderen zijn geadresseerd aan hun ouders. Hoewel de tijd van het vuurwerk nog ver weg lijkt... is volgens de politie de handel rond vuurwerk in deze tijd van het jaar aan het opbloeien... De komende weken kunnen nog 2000 mensen een brief verwachten. Het college van burgemeester en wethouders in Bloemendaal... stelt een vuurwerkverbod voor in de dorpen Aardenhout-Bloemendaaldorp... voor de komende jaarwisseling. Er is een verhoogd risico op brand in verband met het feit... dat veel huizen rieten daken hebben. Hoewel er extra handhavers moeten worden ingehuurd... om te controleren of iedereen zich aan het verbod houdt wil de gemeente het voorstel toch doen. Er geldt al een vuurwerkverbod binnen 150 meter van brandgevaarlijke huizen... maar voor afstekers en vuurwerk van vuurwerkers... is dat lang niet altijd duidelijk waar dat verbod ophoudt. Het voorstel komt volgende week donderdag... ter sprake in de commissie Bestuur en Middelen. De Koninklijke Horeca Nederland heeft uitbater Theo Smit van Verenigingsgebouw de Krocht in Zandvoort... in het zonnetje gezet. Aanleiding is dat Smit al 25 jaar lid is van de branchevereniging... Koninklijke Horeca Nederland. Voorzitter Robert Hartog van de plaatselijke afdeling... heeft Smit met deze mijlpaal gefeliciteerd. Smit is al 26 jaar actief in het gebouw de Krocht... dat hij toen van zijn broer Jan overnam. De Krocht heeft een lange historie... En er wordt veel gebruik gemaakt door allerlei verenigingen. En daarnaast presenteert krocht, uh, in de krocht ook veel theatervoorstellingen. Af en toe is er zelfs na een uitvaartdienst in de naast Agatha-Kerk... een condolianse in de krocht. Een multifunctioneel gebouw dus voor ons dorp. En uh, Theo Smit wordt zeer terecht in het zonnetje gezet. Tot zover het regionale nieuws van half twee.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 hold you, to feel you, to need you. There's nothing to keep Ritchie. En uh, de Commodores natuurlijk een liedje dat heet Three Times a Lady. En dat was een hele grote hit. En dat was het liedje van de sidekick van Beb. En waar is Beb? Ja, nou, waar is Beb? Opsporing verzocht. Waar is Beb? Nou, opsporing ver... Even bellen, opsporing verzocht. Waar Beb is... Oh, ze in de keuken. Koffie. Ja, ook goed. Goed zo. Nou, dan ga ik gewoon lekker verder met... dan ga ik gewoon lekker verder met een nieuw plaatje. <middels> Dit zijn de drie J's. Leuk stel vind ik dat toch. En het liedje heet Mensen. Een antallia, met een shirt van vijf node. Die komt nat op zijn werk. Ach, geen bijzonder geval, maar ook aan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 Mijn, geen tijdverspillers zijn. Kwam er een wereldburger bij op nummer vijf? Een oud verhaal, een nieuwe tijd. En die scheelt de honger aan zijn lijf. voor elkaar. We houden van de bomen, de bloemen, de warme boerenkolen. Werders, bazen, sinterspaarden, hazers en de kragen. We juichen, we basten en we buigen heel samen. Alles voor elkaar. Er kan maar één soort mensen zijn. Ja, en dat waren de drie e's. En uh, ik vond een leuk liedje, uh, was een aardige leuke tekst. En uh, ja, uh, wij willen wel. Dus uh, maakt het allemaal uit. Uh, Mensen heet het nummer. En we zullen maar verder ons niet aan uh, uitspraken daarover uh, wagen. Want je weet het maar nooit. He? Misschien staat er iemand te filmen. Ja, <coughs> je ja, kan niks meer zeggen tegenwoordig. Want er staat erin te filmen. Dat is, ja, dat is toch altijd zo. Dat heeft het heeft wel aan die minister gezien. Die zit man, die zit op een besloten bijeenkomst, geeft zijn mening, staat er een te filmen. Nou, ja. en uh, ja. vervolgens hebben we drie maanden. Hij staat erover. Te gek voor woorden eigenlijk. Maar goed, het is tegenwoordig zo. Het mobiele telefoontje is nog helemaal zeer belangrijk. Hè? Als er een ongeluk gebeurt, gaan we niet helpen. Nee, we gaan eerst filmen. We gaan eerst filmen. Ja, ja. we gaan eerst filmen. Ja. Nou, zover zijn we, zo diep zijn we dan al uh, gezonken, zal ik maar zeggen. We gaan eerst filmen. Oké, okay, uh, dat gezegd hebben de... zeg ik maar zo... je kunt altijd uh, proberen tegen de wind in te gaan. Maar dat, je, dat lukt toch niet. Hè? Je kan niet tegen de wind in. Of wel? Ga jij wel eens tegen de wind in? Uh, ik tref mijzelf geregeld aan... tegen de wind in lopende. Ja. Oh, lopen? Ja. Ja, uh, ja, toch wel. Oké. Okay. <laughs> nou, dat is het volgende liedje voor jou. Against the Wind. Bob Seeger. seems like yesterday...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 slapstijfsel slap in de tandenborstel Ja. Yeah. Bob Seeger uh, Het is wel een mooi liedje, dat dan weer. Against the Wind is Bob Seger. En ik heb nog een nieuwe voor u. En we gaan even oorlog voeren. Ja, want we gaan oorlog voeren tegen de drugs. Jawel, oftewel. Haha. De band heet War on Drugs. Jawel, en dat is heel populair op dit moment. Komen binnenkort ook zelfs weer naar de Nederland voor Concerten. Dit heet In Chains. En het is nieuw. Stonden onlangs op een van de festivals. Ik weet niet meer precies welk Ik Dacht Pinkpop. maar en in ieder geval, uh, ze komen binnenkort. Of misschien zijn ze net al geweest, dat weet ik niet. Maar in ieder geval, ze komen binnenkort. Of zo, weer terug voor concerten in Amsterdam. The War on Drugs. En het was een nieuwe plaat van ze. En het liedje dat heet In Chains. Oftewel, in boeien. Oh. Dit is de laatste voor vandaag en dan gaan we rammelen met een lucifersdoosje. vind het helemaal niks. Hij zei, waarom is dit je laatste plaat? Ik zei, nou, ik zal een slecht nummer draaien, dan valt het... Eh... God, <laughs> dan is er, weer, is er weer een beetje kwaliteit, eh, als jij straks op. Maar goed. Hitch and Ride heet het liedje. En ik vond het gewoon een leuk liedje. die ver was het. Zeg, Beb, het zit er weer op, mijn vie. Op. We hebben het weer gehad voor vandaag. Deze van de Zometeen het lucifers doosje weer. Twee uur lang uh, prachtige muziek. Of wel. Uh, Beb, jij bedankt voor het invallen vandaag. Heel graag gedaan. En uh, wat mij betreft tot uh, dinsdag. Ben je er dinsdag weer? Ik ben er dinsdag weer. Wat een gezelligheid. Yeah. Nou, dan ben ik er ook. Ja. We een en uh, ik zeg het nog maar een keer. Hè. Dinsdag natuurlijk ook weer de vinyljaren. En, en, ja, we gaan, als hij als op tijd binnen is. En dat is hij wel, want ik denk dat ik hem morgen heb. Dan gaan we het hele nieuwe album van McCartney draaien. Van vinyl. Jawel helemaal Bartus luisteren de dinsdag. Gewoon luisteren tussen twee en vier dinsdag. Hoor je hem helemaal. Like voor u bedankt voor het luisteren. Ik wens u een hartstikke fijn weekend. Het is uh, leuk in Haarlem en zo. Haarlem cultuurweekend. Zondag ben ik er ook. In de Bakkenessekerk en in de Philharmonie. Met uh, een leuk koor op deze wijk. Dus... Half één in Bakkenes. Hey. en een half drie in de Philharmonie. Hey. Dus ik zou zeggen: bedankt voor het luisteren en dag! Dag! Hey.